11 uur. Dit is Jeroen komen met het NOS Journaal. Zo'n 55.000 kinderen zijn niet naar school gegaan... sinds de heropening uit angst voor het coronavirus. Op de meeste scholen voor basis en speciaal onderwijs... komt zo'n 1 à 2 procent van de leerlingen niet opdagen. Maar op een klein deel van de scholen is dat meer dan 10 procent... blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Volgens de vereniging maken de scholen zich zorgen... over het begeleiden van deze leerlingen. Uit de peiling blijkt verder dat 97% van de schoolleiders met een goed gevoel terugkijkt op de eerste schooldagen. Wel kwamen bij meldpunt 400 klachten binnen over halve dagen les en over hoe er met de buitenschoolse opvang werd omgegaan. Ruim een derde van de patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met corona krijgt ook acute nierproblemen. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna 5500 patiënten in de Amerikaanse staat New York. Een aantal van deze patiënten moest daarom gedialyseerd worden. De medici melden verder dat de meeste en ernstigste problemen zich voordoen bij patiënten die aan de beademing moeten. Een woning in Rotterdam-West is vanochtend beschoten. In de woning zijn meerdere kogelgaten aangetroffen op straat liggen hulzen. Volgens de eerste berichten raakte niemand gewond. Het is de vierde keer deze week dat in Rotterdam een pand onder vuur wordt genomen. Volgens getuigen ging er aan de beschietpartij een ruzie vooraf. Vorig jaar zijn 150 politiemedewerkers ontslagen vanwege plichtsverzuim. Dat zijn er meer dan voorgaande jaren. In totaal werden ruim 300 disciplinaire maatregelen opgelegd in 2019. Die variëren van een officiële berisping, het inhouden van loon- of verlofuren tot ontslag. Acht medewerkers werden bestraft voor het misbruiken van informatiesystemen, zoals het lekken of achterhouden van informatie. Het weer eerst nog zonnig. Wel ontstaan er later vandaag veel stapelwolken. Aan de kust kan het een beetje regenen. Landinwaarts blijft het droog. door 12 tot 14 graden. Morgen hetzelfde weer met zon en lokaal een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Een beetje met een alternatief randje vandaag. Maar uh, dat heeft ook te maken dat uh, persoonlijk uh, bij mij een beetje de vlag uh, uit kan. Want uh, vanavond uh, mag ik uh, samen met Marcus ook weer een uh, alternatief FM uh, doen. Reden te meer om ook een beetje dat uh, door te laten klinken in dit ochtendprogramma. Uh, we hadden The Church met Anne de MilleQW waar uh, het eerste uur mee uh, is begonnen. En de Cure... En dan wel is waar ook nog eens even de lange versie van Avorus. Waarmee het tweede uur is afgetrapt. in het tweede uur zit uh, natuurlijk nog uh, het een en ander in. Als het gaat om de gesprekken die gevoerd zijn uh, vanuit uh, Pluspunt. Met uh, de medewerkers, maar ook met uh, schoolgaande kinderen. En natuurlijk uh, ook nog uh, de vaste onderdelen. Zoals uh, Mick Boskamp. Uh, die uh, ook uh, zijn uh, kijk op het uh, nieuws uh, geeft. in ieder geval uh, met... Uh, Dingen gaat komen over uh, allerlei zaken in deze tijd. Four Leaf Clover van Dakota. Let's sit down and talk it over. op mijn app uh, toegestuurd, wist je al dat uh, de andere twee wethouders ook al op uh, zijn? Ja, dat weet ik, want dat heeft uh, Jo Beerdse net ook uh, staan. De uitzending ook. Uh... Verkondigd. En dat, uh, dat is dus uh, het, uh, het trieste verhaal eigenlijk van vandaag. Uh, Zandvoort uh, gaat uh, voorlopig nog even verder met een, uh, een paar demissionaire wethouders. Want ze hebben alle drie dus een ontslagbrief ingeleverd. Uh, dat, uh, dat wist ik. Uh, we gaan het over hele andere zaken hebben vandaag. Want uh, ja, tenminste in dit onderdeel uh, van, uh, van het programma. Het heeft wel geloof ik uh, Mick Goedemorgen. Uh, uh, wel met uh, corona te maken, maar het is uh, hier en daar uh, ja, indirect ook weer. Hè? Indirect ook weer met, uh, met het hele verhaal. Ja, ik. Zeg dan, maar, ja, ik kan er gewoon, zeg dan maar gewoon waar we het over gaan hebben. Ja. Uh, maar, lukt dat? Ja, <lacht> Seks! <lacht> ja, want uh, dat, dat komt natuurlijk door je achtergrond die je ooit hebt uh, gehad, toch? Bij uh, de Playboy uh, als Playboy-redacteur. Wat ja, was Playboy dan met seks te maken? Man. Nou, <laughs> ik denk altijd, het was altijd zo'n uh, zo blad, een mannenblad. Dus hè, waar het oog ja, ook ja, nog ja, wat ja, wilde. Er staan mooie foto's van naakte van, van, van, vrouwen in. En ja, dat, ja, dat weet ik, ik met Kaagman, uh, Patricia Pai, om maar even een paar uh, te noemen. Dus. Uh, maar het is toch geen hoor? Nee, dat niet. Maar uh, het heeft... Me... Nou, goed. Ik, uh, nee, sorry. Nee, maar we, we... Ik laat me weer helemaal gaan. Uh. Laat me, laten we... Te... <laughs> het, nee, dat, dat is, het is, dat, dan doen we Playboy ook tekort. Er stonden altijd uh, ook... Uh, en die, uh, uh, dat heb jij gisteren nog uh, verteld. Uh, de, je hebt een artikel uh, geschreven. Dat werd uh, gewoon hè, over Tom Jones, geloof ik. Uh, ja. Dat werd gewoon overal ja. meegenomen. Ja. De dus. heb ik, heb ik, man, man heb ik drie uur geïnterviewd, hè? Ja, ja, ja. ja. Dus, dus dat was echt een goed stuk, hoor. Ja, dat geloof ik wel. Dus kijk, oh, daar stonden ze dus ook om bekend. Het gaat dus niet alleen even daarover. Ja. Nee, het gaat over ja. meer dan dat. Dus heb ik bij deze dan weer recht gezet. Pff, ja. ik krijg weer uh, zweetdruppels op mijn voorhoofd. Mag ik nog wat vertellen, Ja. Tuurlijk, ga je gang. Ga je gang. Het podium is voor jou. <laughs> nou ja, kijk. Het, het is misschien raar dat ik zeg... Oh, ik wil het over seks hebben met corona. Ja. Maar het is wel een interessant iets, want... Door het vele thuis zitten met mm. elkaar, hè? Ja. Ja, man en vrouw, en, en hè, thuiswerken. En... en toen dacht ik bij mezelf, en ik, ik, ik, ik ben altijd heel eerlijk in, in wat ik vertel over mijn persoonlijke leven. Dat ga mm -hmm. ik nu ook doen. Toen dacht ik bij mezelf, van nou ja, ik zit zeven weken bij mijn vriendin. Mm -hmm. dat, hè, dat, dat is op, op, op, op, op, op, op seksgebied, dat is een natuurlijk een ideale situatie. Toch wel? Nou nou, niet dus. Nee, niet, niet. <laughs> Want, ja. en dat, stond ook in de, dat staat ook in de Linda, ja. dat is op, geen lust, alleen maar last. Ja. Corona heeft mijn libido gekidnapt, staat er. Oh. Dus uh, Hele aparte pop moet ik zeggen. Mm -hmm. Eerst las ik het als corona heeft mijn dildo gekidnapt. Ja. maar libido. Nou, ja. Ja. Het is zo, kijk, het is ook verklaarbaar. Ik bedoel, als je elkaar elke dag ziet, mm. dan... Is, is, is, de, is de lust om, om, om, om te gaan vrijen met elkaar, ja. die, die, die, die wordt minder. Ja. En het is, schijnt dus ook, maar 21% van een vrouw... hun seksleven is minder geworden door mm. corona. Ja. En dat is niet omdat je angst hebt voor corona, want ja, je, bedoelt, je bent met je partner... en uh, uh, als één van de twee niet, niet ziek wordt of verkouden wordt, ja, dan, dan is er niks aan de hand... Nee. Uh, even tussen aanhoudstevers. Ja. Dus daar heeft het niets mee te maken. Maar het is gewoon zo: als mekaar elkaar elke dag ziet, uh, van s'ochtends vroeg tot s'avonds laat, dan, dan ontneemt dat toch een beetje de sekslust. Huh? Ja. En ja, ik, ik, ik vond dat toch wel uh, belangrijk nieuws. Zeker ook met name door uh, het nieuws van het uh, college. Ja. Dat, uh, dat is opgestapt. Ik gooi even uh, een beetje een gezellige noot in. Mm -hmm. Dus mensen, dat gaat wel weer weg. Als. als, als de man of vrouw of beide weer gaan werken en we mogen weer de deur uit... dan komt dat, dat goede seksleven komt het terug in je leven. Dat wil ik even zeggen. Oké, okay, dus ook al, ook al zijn de versoepelingen straks wat, wat, gaan wat meer plaatsvinden... Dan, dan kan je erop wachten dat ondanks ook dat we anderhalve meter van elkaar af zijn... dat de partners het elkaar wel weer gaan opzoeken als het ware. Ja, als het ware. Ja. Ja. Ja. ja, want op anderhalve meter afstand uh, te gaan lopen vrij... dat uh, lijkt me een beetje praktisch uh, gezien nou, toch onmogelijk. Wel, maar dan moet je wel heel groot geschapen zijn. Dat ja, dat, echt... dat zou kunnen, denk ik. Maar goed, uh, je ja. hebt nog meer? Nou ja, we... <lacht> je hebt nog meer, zegt hij. Ja. ja, ik heb nog meer. Maar ja. dat heeft ook nog een beetje te maken met wat je net zei... over ja. versoepelingen ja. van, van de maatregelen. Want... Er vindt in Nederland, en to, toevallig heeft Volkskant er vandaag een groot stuk over geschreven, er vindt iets, iets aparts plaats. En het heeft te maken met die pola boetes ah, ja. die uitgedeeld worden. Want niemand weet hoe die regels precies in elkaar zitten. Ik zal je een voorbeeld geven. Mm. Als je in een park loopt met twee personen en er komt een derde persoon je tegemoet en die ken je. en je gaat met je drieën staan praten hè, met elkaar, mm. dan mag dat. Op het moment dat er een bankje staat, en je gaat met z'n drieën daarop zitten, ja. met anderhalve meter afstand, ja. is het een, samen, is een samenkomst en dan kan je beboet worden. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel extreem. Ja. Uh, uh, een voorbeeld, er waren een paar vriendinnen die hadden afgesproken in hun auto's op een parkeerterrein, mm -hmm. met de auto's ver uit van elkaar uh, af, hè, mm -hmm. meer dan anderhalve meter, en dat mocht niet, want het was een samenkomst. Mm -hmm. Eh, eh, eh, een aantal studenten die in een studentenhuis wonen, die gingen op een balkon zitten, te eten, en dat mocht niet. In het huis mocht het wel, maar niet op een balkon, hmm. want dat was dus de openbare ruimte. Dus, snap jij het nog, Jaap? Ja, ik, ik snap er niks van. Kijk, je hmm. denkt dat je dus uh, gewoon, uh, gewoon uh, de regels in de acht neemt, hè? De, uh, nou, ik, de, ik verwacht zelfs eigenlijk dat er hier nog wel rechtszaken over gaan komen. Ja, nou ja, er zullen mensen zijn die echt hier geen genoegen mee nemen. Nee. Wat het zijn, de flinke bekeuringen ook. Uh -huh. En dan, weet je, dat, dat eerste wat uh, ik heb het verteld vanmorgen, ik was volgenskant, ik vertel het aan een vriend van me over de telefoon. En het eerste wat hij zei was van, oh, de hele regering moet natuurlijk geld verdienen, want ze hebben minder geld. Uh -huh. Snap dat wat ik bedoel? Ja, ik begrijp het. Ja, het is een soort uh, melkkoetje voor iedere overtreder, hebben uh, bonden op slingeren en uh, gaan. En dan is het Wat het nog extremer maakt. Is dat elke regio. Eigenlijk zijn eigen handhaving bepaalt. Hm. Want wat in de ene regio. Uh, ook wordt toegestaan. Is in die andere regio. Is dat meteen een bekeuring. Ja. ja. Dus, dus kijk. En nu komt het volgende. En dat is het laatste wat ik erover zeg. En dan ga je door met je programma. Ja. Ja. ja lijkt me een goed idee. Uh, lijkt me een goed idee. Ja. Het laatste wat ik erover zeg. Is dat. Het heeft te maken met die, met die, met die noodwet. Hm. Want ja. die noodwet, die duurt nu al acht weken. En men is van plan om die noodwet uh, om te bouwen tot een echte wet. Ja. Alleen, stel je nou voor dat corona op z'n retour is en corona straks niet meer bestaat. We zitten met een wet waarbij het niet meer toegestaan is om met drie mensen op een bandje te zitten in een park en met elkaar te praten. Ja, ja. Dus, hoe doen ze dat dan? Ja, dat zijn is... zijn vragen die je wel moet afvra afvragen. ja. Ja, ik, ik, ik, ik, ik zit wel in de redeneringen. Ik, ik, ik, ik volg de redeneringen helemaal. Dus uh, dat is voor, voor juristen, lijkt mij. voor in de ja, toekomst. Lijkt mij ook. En misschien wel voor die voor die drie die drie. Uh, uh, uh, uh, Zeg maar, die drie wethouders die, die slag hebben ingediend. Misschien kunnen zij erover nadenken de komende tijd. Nou, misschien, misschien wel. Maar dat, uh, ik denk uh, meer over handhaven. Dat ligt uh, toch echt op het bordje van de burgemeester in dit, uh, dit verband. Dat dus, uh, ja, ja. is antwoord in ieder geval een goede kerel. Ik blijf het zeggen. Ja, oké. Okay. Als iemand van uh, Prievo of Spraut houdt, dan uh, kan heeft je, al... Dan kan, ik, kan je geen fout meer bij me doen. Nee, bij mij ook niet. Uh, goed, uh, Mick, dank je. En uh, we spreken elkaar morgen weer. Ja, gedaan, ja. Ja, oké. Okay. Um, dan toegekomen aan het eerste gesprek met uh, de mensen van Pluspunt. Uh, Marieke is in gesprek met Hans en Jolanda. Goedemorgen allemaal. Uh, hier Pluspunt, Hans, Marieke en Jolanda. Um, Hans en Jolanda hebben iets bijzonders meegemaakt. Hans, kun je daarover ons iets meer over vertellen? Ja, moet je horen. Wij hebben voor vrijdag zijn wij gaan rijden op een vrijdag. We hadden onze auto afgeplakt, ik zat achterin en Joost zat voorin, de landen zat voorin. En eh, wij zijn uh, de lintjes voor de judelaarsen gaan uitreiken. En dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar dat is het niet. Het is een, uh, een cadeaupakket waar een, uh, een speldje van pluspunt bij zit. Er zit een uh, speldje van de gemeente, het is echt al een beetje officieel. En uh, wat kleine cadeautjes en een oorkonde voor degene die... Zoveel jaar vrijwilliger zijn bij ons dat pluspunt. Wat wij natuurlijk heel belangrijk uh, iets vinden. Waar we elk jaar iets mee doen. Alleen dit jaar ging dat helaas niet door vanwege de coronatoestanden. En het had eigenlijk rondom Koninginnedag, uh, of Koningsdag uh, moeten zijn. En het was volgens mij vrijdag de 24ste uit mijn hoofd. Maar dat ging niet door. En toen hadden we gedacht van nou, uh, dan gaan we het uitstellen tot later. Maar dat lukt niet, want je weet helemaal niet wanneer het nee. dan wel kan. Ja. Dus wij hebben gezegd: van uh, we gaan het op een alternatieve manier doen. En uh, we gaan het gewoon rondbrengen. Dus uh, vorige week, vrijdag, hebben we de 10, 15 en 20-jarige jubelaars uh, gedaan die we hier hebben. Er zijn er toch een stuk of 12 mensen die dat ontvangen. En uh, vandaag gaan we dan uh, de restant de vijfjarige uh, jubelaarissen doen. En we hebben iedereen gebeld of ze thuis zijn en verwachten ons vanmiddag uh, dan thuis met een klein patiëntje. En we nemen een bloemetje mee en een toespraak van Albert. En uh, nou ja, zo, zo werkt dat. Wat leuk. En, uh, ja, een leuke idee. Hè? Ja, echt super. En uh, Jolanda, kun je daar wat meer over vertellen hoe dat nou in de praktijk eruit ziet? Je komt daar aan en dan... Nou, je moet je voorstellen, onze hele auto die uh, is dus uh, ten eerste corona-proefhand, zit achterin, achter een grote plastic rol. En ik zit voorin, dus dat geeft al de nodige hilariteit. <laughs> en dan op de achterbank staan de tassen met de oranje parapluus en de bloemen en de oorkondes en de hele Mikmak. En dan hebben we een routelijst gemaakt, dwars door Zandvoort. En uh, ja, we hebben gepland dat we gemiddeld zo'n 20 minuten bij de mensen thuis kunnen komen. Uh, thuiskomen, ja, coronaproef thuiskomen. Dus hoe je moet je voorstellen, reageren we die mensen aan. dan? Wat zeg je? En hoe reageren die mensen dan? Dus je belt aan en dan? Nou, ze weten natuurlijk wel al dat we komen, maar ze weten niet helemaal precies of het nou met die lintjes regen te maken heeft. Dus dat is heel grappig. En dan zijn ze allemaal eigenlijk heel blij verrast. Nou, dan uh, gaan we eerst uh, het uh, tasje voor de deur neerzetten. En dan zeggen we dat er allemaal leuke dingetjes in zitten. En dan hebben we een persoonlijk praatje. En dan pak ik mijn mobiel uit de tas. En daar uh, heeft Albert een heel leuk uh, speechje op uh, ingesproken. En dat laat ik dan uh, weer met anderhalve meter ertussen. Laat ik dat zien. Nou ja, dat geeft ook uh, de nodige pret natuurlijk. Mm -hmm. En ik moet zeggen, de mensen zijn heel. Uh, ja aangenaam verrast, maar wij vinden het ook leuk om ze allemaal weer eventjes te zien. Want dat is natuurlijk ook uh, een hele tijd geleden. Ja, dus voor ons is het ook uh, extra leuk om het op zo'n manier te doen. Nou, super. Ja. Hans en Jolande, dankjewel voor jullie verhaal. Heel veel succes vanmiddag en uh, ja. goed gauw. We gaan vanmiddag weer rondrijden. Als je een paar uh, gekkies ziet met allemaal tassen en uh, zooi erin, dan zijn wij het. <laughs> nou, superleuk. Oké, okay. fijne okay, dag. dag. Hoi, dag, dag. hier was Pluspunt. Dankjewel voor het luisteren. <middels> What love does He accidentally said on oh, my watch I dated I'm on time in so many ways oh. He always Corrects me up with shit like this Hanging like Grow it says since 06 But this vibe of tonight is Feeling different and new. Seeing in his eyes he can feel it too I'll thinking I'll it my head Room mm, if I wanna be bold There's a voice in my head that says I have to Feel this moment, season easy oh, That it, the stars are right above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 If I wanna be bold, I gotta action. There's a voice in my head, says I have Dat is uh, Elie Man en een, dit zeggende is het klokslag twa uh, half twaalf. En dan moeten wij uh, Ben Zonneveld uh, in de uitzending halen. En dat doen wij dan ook. Uh, uh, zie je goedemorgen. Nou, uh, dat ze, uh, ik weet niet of het voor bestuurlijk zand wordt, geldt een goedemorgen. Dan zeggen ze denk ik, laat het goede er maar vanaf. En uh, zeggen we ook, uh, morgen. Dat soort... Uh, nou, dat zou, uh, het, het zou twee kanten op kunnen gaan. Ja, dat denk ik. Ik weet ook niet nee, wat ja. er uh, gaat gebeuren eerlijk gezegd. Nou ja, dat is, dat is dus uh, de, de stap naar een volgende stap. Mm -hmm. Het had natuurlijk ook kunnen sukkelen zoals het al vanaf vorige week uh, donderdagavond sukkelt. Mm -hmm. Dus eigenlijk kan je dit misschien wel zien: uh, één, als een trieste punt in de politiek. Ja. Yeah. En uh, als je dat dan even een punt achterzet. dan is het in ieder geval weer een stap voorwaarts, want nu kan er weer wat gebeuren. Ja. Yeah. Ik ja. moet overigens wel uh, uh, kwijt dat ik een aantal verklaringen en, uh, en toespelingen heb gelezen. Waarvan ik zeg, uh, hey jongens, krappe achter je horen voordat je het op papier zet. Ja, nou ja. Uh, in ieder geval heeft de wethouder net uh, iets uh, gezegd over dat proces waarop die besluitvorming is uh, gedaan. Uh, een verwijzing naar een uh, besluit wat uh, vorig jaar is uh, genomen in de, in de gemeenteraad. Daar, uh, daar ging het om en dat, uh, dat had uh, met het gebruiken van, uh, van de ontsluiting uh, weg uh, te maken. Daar, uh, daar ging het. Uh, dat, dat, dat proces dat, uh, heeft hij even het kort uh, beschreven. En daar Jawel, pl pluk je dus nu de vruchten van. Dat is een beetje, de, dus een beetje de, de aanzet tot wat er allemaal uh, gebeurd is. Hmm. En, uh, ja, iedereen rolt dan over elkaar heen. Hmm. Je had natuurlijk ook gewoon de rechtszaak van de provincie af kunnen wachten. En dat daar denk had, ik ook. Je ja. had daar ook een oordeel over gekomen. Ja. Ja, dat is ook een punt. Want ik bedoel, de bestemmings, het verhaal bestemmingsplan wordt, werd ook door een van de raadsleden naar voren gehaald of opengetrokken. Dat was al lang bekend dat daar een weg zou moeten komen, volgens dat bestemmingsplan dan. Ja. En dan wordt daar een besluit over genomen. En aangezien ook die bestemmingsplannen tenminste zover mijn staatshuishouding en staatsinrichting kennis rijdt, moet die provincie daar ook natuurlijk nakijken van heeft die gemeente een goed bestemmingsplan aangenomen. Dus daar zat de provincie zelf ook bij, denk ik dan. Tenminste, ja, wat zeg, wat zeg je Ben? Dat loopt nog. Er loopt ja. een uh, rechtszaak uh, van de provincie over dat uh, weggetje. Ja, ja. En dan wordt er een heleboel heisa uh, gemaakt. Uh, en je had ook af kunnen wachten. Mm -hmm. Je had het ook kunnen parkeren onder het mom van... ...joh, uh, de, de, er is voorlopig niks aan de hand op dat circuit. En die rechtszaak loopt. Mm -hmm. uh, dus uh, het hoe en waarom, uh, dat moet nog duidelijk worden. En ik hoop dat wij in de komende uitzendingen... ...een aantal uh, politieke medewerkers kunnen spreken... Raadsleden om hier eens wat uitleg over te geven. Want ja. als je nu alweer iemand wijst naar een partij... die geeft hem de schuld... Mm -hmm. ja, hoe kom je er nou bij om die partij aan te wijzen als schuldige? Ja. Terwijl je zelf het amendement aanneemt... waardoor het hele proces is gaan lopen. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik, ik bedoel maar. Dus uh, ik, ik weet het niet uh, hoe, uh, hoe de politiek uh, achter de schermen... en achter mij uh, aan het lopen is. Wil ik me ook niet zo gek veel bezighouden. Soms uh, geef ik dan wel eens een uh, mening... En dat doe ik dan ook net als driekwart van Zandvoort. Die vinden dat dit gewoon eigenlijk niet kan. En schanden ervan spreekt. En daarvan weet ik zeker dat ik een van die mensen ben. Van het gedeelte van Zandvoort die er schande van spreekt. Dus, uh, ja, dus voor die, dat... uh, voor, voor diegenen die het toch nog een beetje willen uh, wil volgen... Uh, ...staat een prachtige analyse in het Dagblad. Ja. Yeah. En die moet je maar eens op je gemak lezen. En dan zou ik ook nog even luisteren naar uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja! Van aanstaande uh, zaterdag. Ik zou zeggen... Uh, bij, uh, ...wat ga je proberen doen? een aantal uh, raadsleden te spreken. Ja. Uh, uh, ik ben druk bezig met uitnodigen. Ja. Uh, uh, uh, weet je al iets? Kan je al iets verklappen daarover? Want morgen spreek ik je niet natuurlijk. Want je staat je weer uh, toch golven. Dus... <laughs> Het ja, liefst zien we er een heleboel, maar dat laten we over aan uh, gert van Kuik... Hmm. die uh, druk aan het bellen is en uh, uh, dat zal dan binnenkort wel uh, gepubliceerd worden. Wie er Maar in ieder geval hebben wij een half uur ruimte voor politiek. Oké, okay. nou dat, dat uh, zeggende uh, kunnen we nu overgaan tot het uh, uitdelen ja. van De Groet. Uh, naar welke instantiepersoon of groeppersonen of weet ik veel wie gaat die vandaag naartoe? Nou, hij gaat uh, uh, naar uh, Tromborg. Ja. Daar heeft onze burgemeester pas zijn woning uh, betrokken. Ja. En je zal uh, maar na een paar maanden burgemeester te zijn in dit prachtige dorp... deze trieste zaak mee moeten maken. Dus ja. burgemeester Molenburg, nou, hartelijke groeten. Uh, de burgemeester krijgt uh, vandaag uh, gewoon uh, de groeten. Ja, uh, kijk, bij uh, Mink Boskamp en bij mij kan hij niet meer stuk. De man houdt van privo Sprout en dan uh, ben je al uh, heel... Uh... Ben je ja, al ja, je die al heel goed bezig. Ja, goed, maar dan, uh, dan kan die man niks fout doen bij ons. <laughs> dus, uh, dus, uh, dus, dus, dus hij heeft altijd gelijk. En wat mijn moeder dan altijd uh, pleegde te zeggen: van, ook als ik geen gelijk heb, treedt regel 1 automatisch in werking. Dus, ja. Die ken ik <laughs> ook, maar dan gaat hij op militaire wijze. Ja. <laughs> ik, uh, ik, ik, uh, ik, ik weet niet wie er... Uh, ik geloof maandag zit ja funnekotter er weer. Dus ik denk dat je dan uh, met hem uh, weer te maken gaat krijgen. We gaan eens kijken hoe het loopt. En ik uh, bedankt voor de, de gesprekken. Ja. En uh, wij spreken elkaar in een dorp. Dat lijkt mij ook. Dank je. Oké, okay, je. Dat uh, was uh, Ben en uh, wij weer verder met de gesprekken... die uh, zijn gevoerd door Pluspunt. Uh, want uh, er waren natuurlijk ook schoolgaande kinderen. En één ervan, die had Marieke ook even gesproken. Goedemiddag, uh, Pluspunt Zandvoort hier. Um, vandaag ga ik in gesprek met Jalen. Goedemiddag, Jalen. Goedemiddag. Kan je je misschien even voorstellen? Ja, ik ben Jalen. Elf jaar, bijna twaalf. Oké. Okay. Hé, hey Angelin, waar zit je op school? Op de Oranje-Nassau-school. Oké, okay, en je bent ook weer voor het eerst naar school geweest, denk ik? Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dat vond ik wel leuk. M mijn klasgenootje had ik ook al heel lang niet meer gezien. Zo. Hoe lang had je ze niet gezien? Acht weken. Wow. En waren er nou nog uh, speciale dingen toen je op school kwam? Nee, dat niet. Het was wel gewoon als normaal, maar de helft van de klas was er niet. Oké, okay, dus dat was anders. Ja. En, en zitten jullie dan nog naast elkaar? Of, of zijn er dan ook regels? Nou, ja, bij onze juf mogen we nog uh, naast elkaar zitten. Maar bij maar sommige mensen niet. Oké, okay, nou dat is fijn. Hey, en um, wat heb je nou het meest gemist de afgelopen periode? Nou, gewoon. De drukte op school en zo. Ja. En wat dan aan die drukte? Het spelen of... Uh... Ja, dat wel. Oké, okay, en sliep je nou bijvoorbeeld veel uit of uh, had je nog wel genoeg aan schoolwerk? Of hoe zag jouw dag eruit? Nou, best wel niet zo superveel. Ja, een beetje saai. Kan je dat zeggen? Ja, nou, niet echt super saai. Niet echt super saai, oké. Okay. Hé, hey, en waar kijk je nou het meest naar uit? zomervakantie. Oké, okay. en heb je al leuke dingen gepland staan? Nee, niet echt. We zouden op vakantie gaan naar Spanje, maar dat uh, is uitgesteld. Oké. Okay. Volgend jaar. Oké, okay. en je zei al dat je hoopte dat de chill-out weer, uh, weer open ging? Ja. Ja. En dat dat ja, sorry? Dat wel, ja. Ja. Ja, dat is nog heel even afwachten. Maar we hopen natuurlijk zo snel mogelijk open te kunnen. En dan uh, laten we het iedereen uh, in Zandvoort weten. En dan hopen we jou ook weer te zien. Ja. Oké, okay, nou, dankjewel voor je interview. En uh, tot snel. Ja, oké. Okay. Doei. Doei. ja dat was uh, uh, het eerste gesprek uh, waar uh, Marike met uh, Jalen uh, in uh, gesprek uh, ging. Maar er zat ook nog een staartje ja, aan. Want uh, ja, de kinderen zijn inmiddels uh, naar school geweest. En daar gaat dit gesprek uh, goedemorg over. Goedemorgen allemaal. Pluspunt Zandvoort uh, hier samen met Jalen en Colin. En zij willen allebei nog iets vertellen over, um, ja, over hoe een eerste dag op school was. Hé hey, jongens, vertel. Nou, ik vond het wel goed gaan op school. Want het ja. is ik denk ook goed, beter dan normaal, omdat er minder kinderen waren, dat nog, wilde ik zeggen. Oh, jij wil. Ja, en, en uh, het is ook wel fijn, zeg maar, want we houden wel uh, voor de zekerheid met de juf anderhalve meter en ook de, oude, uh, de kinderen zelf, dus dat is... En de ouders mogen ook niet mee naar binnen. Oké, okay, en hoe, wat vinden jullie daarvan dat de ouders niet meer mee naar binnen mogen? toch altijd al alleen naar, bin naar binnen en naar school. Ja, ik ook dus. Ja. Dus jullie vinden dat eigenlijk wel fijner? Ja, ja. Oké. Hmm. oké okay. okay. En wilden jullie nog iets kwijt op de radio? Uh, um, shoutout naar mijn moeder en naar mijn vader en naar mijn buurjongen Wesley. Daar wilden jullie nog even de groetjes aan doen? Ja, shoutout. En ik wil een uh, shoutout doen naar... Um, mijn moeder, mijn vader, mijn zus. En naar uh, Storm en Jack. Oké, okay, tof jongens. Die komt erop. Top, dank jullie wel. Alsjeblieft. En dat was uh, Marike die even nog uh, in uh, gesprek ging... met uh, hoe die eerste schooldag uh, is beleefd door de kids. En uh, wil je dat uh, nog een keer terug horen... Ja, dan moet je even wachten uh, op dat hele verhaal. Want voordat uh, alles weer terug te vinden is, luister terug. Dan moet het uh, nog weer even verwerkt worden. En aangezien wij vrijwilligers zijn... kan dat soms nog wel eens uh, duren. Het kan ook zomaar zijn dat het... Uh, een morgen of overmorgen erop staat. Dus ik weet niet uh, precies uh, wanneer, maar... het uh, komt er in ieder geval wel aan. Dat uh, zeggende... ga ik eerst weer eens even kijken of uh, de toverdoos het uh, doet. En dan komen we uit... bij een uh, stukje Nederlandstalig uh, werk... van Doe maar. En watje! Dat je, dat je, dat je denkt wat een watje, omdat ik geen spadje bloed kan zien. Nee, dan zo'n klootzak, die zonder noodzaak, zomaar iemand doodstak uit verveling. ...was het nummer waarmee ze op een gegeven moment... ...ook weer een comeback maakten. Na geloof ik, zo'n jaar of 16... ...in 1999, 2000... ...toen hebben ze nog gewoon nog één album uitgebracht. De vijfde, met allemaal eigen materiaal. Eigenlijk ook best een heel mooi album... ...want er zaten ook weer hele mooie muzikale doorkijkjes in. En bovendien, de groep bestaat nog steeds... En heeft zelfs nog deels een Zandvoortse inbreng. Want René van Collum is de drummer en die woont hier in Zandvoort. Dus we hebben ook nog een deel wat daar er, ja, mee doet bij Doe Maar. Uh, zoals gezegd, uh, ik uh, ga toch weer... want ik ben eigenlijk aan de andere kant ook wel weer blij... dat ik de, de wei in mag. Uh, nou, dat, dat was al eigenlijk al het geval. Maar nu uh, ben ik gelukkig niet meer de enige radiomager hier uh, in uh, dit pand. Uh, er zijn er meerdere. Die moeten dan wel aan een aantal eisen voldoen... Anderhalve meter afstand houden. En ook uh, dat je dus uh, jantjes, uh, netjes wast. Uh, eigenlijk moet je dat altijd doen. Maar nu wordt er de nadruk uh, erg opgelegd. Uh, betekent ook voor mij dat ik uh, weer gewoon mijn vaststandprogramma mag doen. Samen met Marcus van Dam. Het uh, wordt alleen nog eventjes enigszins beperkt. Maar wellicht dat we over anderhalf en anders tot Sint-Jutemers moeten wachten. Uh, voordat we hier uh, muzikanten weer aan uh, kunnen treffen. Ja, dat is een beetje fatalistische uitspraak. Maar goed, we moeten een beetje wel... He, de moet er een beetje inhouden. En over uh, dat soort uh, muziek gesproken, dan kom je uit op de, de ravelranden in de muziek. Dan was er ooit nog eens een keer zo'n zo bandje ergens in Engeland. En ik heb ook deze ooit uh, gehoord bij uh, diezelfde grote radioheld van mij, Rob Stenders. En dat was Siyushi en de Banshees. Je zou hem ook uh, bij Wilco kunnen verwachten, want die heeft ook een, uh, een hang naar uh, hele duistere muziek. En eigenlijk, als je ook naar, uh, goed naar de tekst luistert... dan zou dat ook wel een beetje uh, van toepassing kunnen zijn... in de periode waar we nu in leven. Siusi en de Benji's hebben toen een nummer uitgebracht. En dat is dit nummer. The Cities in Dust. We were talking, I saw you nodding out, London calling, see we ain't got no hide, except for that one, with the yellowy eyes, the ice is is coming, the sun's zooming in, engines on running, the wheat is going to a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out. I live by the river. And you stop running, the weight is going to be a nuclear arrow, But I have no fear, cause London ain't going to lie Hij zat ooit uh, ergens uh, verstopt in een bom film zwaar. Uh, dat was de laatste met uh, Pierce Brosnan als uh, James Bond. Ik uh, geloof uh, dat Madonna toen ook uh, de, de titel uh, bij dit uh, nummer. Ik dacht dat het uh, dat Diana Another Day was. En dan zat deze van The de Clash in verstopt. London Calling daarvoor. See si en in the Beetje uh, alles uh, te maken met dat rafelrandje uh, wat vanavond ook uh, te wachten staat. Maar dan hebben we het uh, echt uh, puur en alleen over uh, de Nederlandse muziek. En dan zal er ook heus niet uh, alleen maar eventjes ...iets pittigs voorbij komen, hoor. Dus uh, hou me even ten goede. Moet ik even kijken, hè? Want ik, uh, ik, ik, ik zit even... De, oh ja, kijk. Ja, zie je. Dat krijg je ervan als, als het heel erg druk is. Dan, uh, dan vergeet je soms ook nog wat dingen klaar te zetten. Want uh, ja, uh, het is zo hectisch vandaag, uh, een opgestapt college. Uh, weet je dit al, weet je dat al. Uh, Zelf heb ik ook nog uh, een aantal dingen niet uh, helemaal goed uh, geplaatst. Moet ik dan ook ondertussen door uh, regelen. Eigenlijk uh, mis je dan een uh, productieassistent ook nog. Uh, want uh, dan uh, komt het aan op het uh, multifunctionele karakter van deze presentator. Maar goed, dat heb ik dan ook maar weer doorstaan. Uh, zoals uh, als, wat, uh, wat dat gaat. Uh, ja, uh, uh, als je geen middelen hebt of geen centjes, dan moet je het uh, gewoon zelf doen. En dan uh, kan het wel eens zo zijn dat uh, tijdens de uitzending, uh, Jabi Koper, ook uh, met allerlei andere zaken is bezig, bezig is, hoort hij eigenlijk niet te doen. Maar goed, uh, uh, soms uh, gebeurt dat uh, wel eens. En dit zeggende is uh, dat het uh, nog, nou, oh, dan ga ik toch één klein nummertje draaien. Die duurt uh, maar 50 seconden. Dat is uh, deze van Dandelion. Die ga wel ook gewoon heel creatief bezig zijn. en Je kunt ook gewoon hele korte nummers maken. Dat bewijzen zij dan. Paris at the, the, the Break of the Morning van Dandelion terug te vinden op het album Laika, Belka elkaar, streel elkaar. Ik weet niet of we er vanavond aan toe komen. Ik denk het niet. Want het staat daar niet echt op. Maar sowieso zijn er gesprekken te horen met Benjamin Fro en met Joey Vriend. Met Marvin D en Meis. Dat zijn uh, de volgorde. En dat van Meis. Nou, dan moet je goed geluisterd hebben hier uh, in, uh, in, deze, in deze. Dit tijdsblok. Want daar heb ik al uh, met haar gesproken. Dus die komt daar zeker in voorbij. Dus dat. Uh, ja. Dat is hetzelfde gesprek wat ik afgelopen dinsdag, geloof ik... naar ik heb begrepen, gevoerd had. Gaat over haar EP die ze graag op vinyl wil uitbrengen. Dus dat zit er vanavond ook in. Dat is een beetje een herhaling. Maar goed, dit is het einde ook meteen van dit programma. We zitten eigenlijk allemaal af te vragen... hoe gaat het nu verder hier in Zandvoort? Nou, dat weten we niet. Maar goed, wat we wel weten is dat er morgen weer een dag is. En dat ik hier dan ook weer sta tussen 10 en 12. En dat ik vanavond tussen 8 en 10 ook te horen ben. Positief blijven, mensen, want dat is het enige wat, uh, wat helpt. En uh, het kan alleen maar beter gaan, want ik blijf zeggen: er komt ook een eind aan deze vervelende tijden. Harmer Jones heeft het er altijd over. Things can get only get better. Dag! When not scared to lose it all, security shot through the wall. Future dreams, we have to realize: a thousand skeptics won't keep us from the things we plan.